De telefoonbedrijven, kabelmaatschappijen en aanbieders van financiële producten berekenen de BTW-stijging wel direct door. Het weer nog bewolkt en op de meeste plaatsen droog wordt vanmiddag zo'n 10 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Stay Motion by Esprit. Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zandvoort heeft het. Mm -hmm. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, op TV. radio en internet. Met nu Toebak leeft. Ja, Toebak leeft op de radio. Welkom bij eh, het Raja Gebreid. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Laten we er iets moois van maken natuurlijk, hè? want dan zal ze weer afwachten of dat gaat lukken natuurlijk. Hè? Nou, ik ben altijd wel weer blij als al het gedoe achter de rug is hoor. Maar ah, eerlijk ik begin zeggen. je meteen alweer zwaar op deze eerste uh, uitzending van 2013. Ja, maar ik moet zeggen, ik heb uh, op uh, Bouw's Palace heb ik dus een nieuwe uh, gezien. Ja, ja. al ja, het, het vuurwerk en dat was, dat was wel geweldig hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is wel echt leuk. En was dat uh, gemeentevuurwerk of was dat echt. Uh... Nee, we hadden geen gemeentevuurwerk hier. Oh, nee, wat, wat armoedig zeg? Ja, ja ik heb het allemaal zelf moeten betalen, dus, maar ja, dus ik heb niks gekocht. Het was een discussie weer van moet het nou allemaal weer afgeschaft worden. Oh, echt, mijn zoon heeft er nog ontzettend wel genoten van het vuurwerk. Echt, de hele dag door heeft hij bij het vuurwerk gestaan en uiteindelijk zelf ook nog vuurwerk afgestoken. Nou, echt tot diep in de nacht is je bezig geweest. Jongen is er acht! Ja, acht. Die jongen dat kan toch helemaal niet? Wat voor ouders heeft die jongen? Dat gaat toch helemaal niet goed? Jongen van achter nu al met vuurwerk bezig. Dat is toch belachelijk voor woorden. Ja, dat is dat... uitdaging, hè? Uitdaging dat, dat het echte mannen zijn. Dat is een soort uh, volwassenheid die eraan komt. Ja, ja misschien is dat het. Nou, ik, ik, ik, ik hield me hard vast. Maar ja. Had hij wel zo'n nee. bril op? Ja, ja Iedereen had zo'n bril op. Dat was heel hip. Oké, okay. ja, ja. als je zo'n bril hebt, dat geeft aan dat jij vuurwerk hebt. En dat je het gaat afsteken. Ja. En dan ben je mannelijk. En nog even, dan gaan we gaan hem ook van die oordoppen dragen, geloof ik. Van die, ja, of gewoon van die hele grote uh, koptelefoons. Ja, hè? Vroeger een was het belachelijk. Val een helemaal doe me op. Ja, ik had het vuurwerk was... ook wat zwaarder, want ik vind het wat, wat slapjes. Ik ging Op een gegeven moment was ik in de kroeg. ging net de deur open want mensen binnen wilden komen. En toen ging er toch een bom af. Het leek wel... Je zag toch net niet de, de haren naar achteren wapperen van iedereen. En de rookontwikkeling dat was echt niet normaal. Het blijft toch altijd wel weer leuk ook. Nee, in die ik die vind ja. die grote bommen vind ik niet leuk. Die vind ik heel eng. Je voelt het gewoon helemaal in je borstkast. Dan je het allemaal... Ja, en Je denkt. Maar oh ja. man, dat was even lekker. Ja, het is dus voor mensen die inderdaad uh, nare dingen hebben meegemaakt, is dit volgens mij heel erg uh, stress-trauma-opwekkend. Uh, ja, er hoeft uh, niemand meer op mijn borstkast te gaan zitten op die manier. Dat nee. is echt, dat is oh. die manier is dan voor elkaar gewoon. Toevallig op de radio, welkom in het nieuwe jaar. We beloven weer dit hele jaar gewoon zo veel mogelijk te zijn natuurlijk, Om jou zaterdagmorgen zo leuk mogelijk te beginnen. DaSpot Uit België, hè? Huh? Give me a reason, give me a go Give me a hand, girl Vroeger morgen is het best fijn. Wat, wat, wat was dat? Nou, zeg. Nou, zeg. Nou, nou meteen op de zaterdagmorgen zo vroeg. Het is tien over acht, man. En dus... uh, wat is de point of that? Ik krijg geen idee. Oh. Nou, de voel vanaf. Als liefde in fruit schiet zit, dan ga je nog een rare dingen doen. Ja, dat je denkt van, wat heb ik nou gedaan? Dat is heel stom, maar goed. Ja, nee, dat geef gegeven, ga je die kant op en dan kan je het gewoon niet tegenhouden. Dat is gewoon echt... Uh... Oh, ja. nou, we zijn er alweer. Het nieuwe jaar begint alweer goed. Te dus, uh, wil morgen leeft op de radio? Wat valt er allemaal zo te melden in dit nieuwe jaar? Nou, uh, ja, Ad Lange bent dus overleden. Hè? Ja, ik schor er oh, ook van. Oh, heet hij. Ad Lange 61. Ja. Ik dacht zelf uh, dat hij al veel ouder was. Ja, is, maar die stem die klonk alsof hij die wijsheid in pacht had. Ja. Dat was een soort Sinterklaas. Zo'n Sinterklaas. Ja, heel oud. Nou, kijk, de volgende Sinterklaas hebben we natuurlijk al. En op ons kunt u rekenen. Ja, o, u o, ja. ja. Zou die het doen? Zou die, zou die Sinterklaas willen worden? Ik denk <laughs> het wel. Die vooropstelde volgens mij. Het is wel een eer. Volgens bij kan hij veel beter nieuws van voor gaan voorlezen. Wat Ivo opstelt. Hij doet allerlei beloftes. Dus hij heeft nu ook weer het hele politieapparaat omgegooid. En dat gaat werken. Uh -huh. Natuurlijk. Nou, Wij geloven ook in sprookjes. Ik ben heel benieuwd. Ja. <laughs> maar maar uh, over de voice gesproken. Ja precies. Uh, het is dus... Uh, zo grappig, ik heb gisteravond even naar de Voice Kids gekeken... maar eigenlijk uh, viel ik een beetje in slaap. Weer dan wegtrekken. Maar uh, het schijnt dus dat de gemeente Hollands kroon... die maakt inbruik op het auteursrecht... door de methode van het televisieprogramma The Voice of Holland te gebruiken... bij de werving van nieuwe gemeentewerkers. En uh, Talpa, die, uh, ja, die wil gewoon niet hebben dat ze dat, dat zomaar gaan doen. En ik denk zelf van nou, wat maakt het nou uit? Maar ze willen dus juristen, willen ze dan... Uh, ...twee minuten laten praten... Yeah? En, degene, ...en als de stoel omdraait... ...dat ze denken van nou hierdoor zijn wij geraakt... ...wat ze eventueel een pleidooitje houden... Yeah? Dan, uh, dan, dan, ...dan zijn ze door naar de volgende ronde. Dus uh, ik vind het op zich wel uh, grappig om te doen... ...maar ik denk wat maken ze zich nou druk... ...het is gewoon intern. Ja, dus dan kan gewoon... De, ...ik zit hier nu ook op een draaistoel, dat mag ook niet meer. Dames en heren, ze zitten op een draaistoel. Ja, nee, en nee. Uh, nou, rode zin... knoppen... Er zit overal recht op. Ja, rood is ook verboden. Rood is alleen maar toegewezen aan een bepaald soort televisieprogramma's. De wereld door mag rood gebruiken. En de uh, voice mag rood gebruiken. Het rood is alert. dan heeft je scherp van. Dat moet je ook. Want anders kan je dat soort programma's gewoon niet volgen. Dus dan moet straks de overheid ook aan, uh, aan talpen en alles uh, ook nog betalen, Want we hebben overal rode stoflichten, dames en heren. Ja, dat is waar. Dat gaat ook allemaal geld kosten, dames en heren. Nee. precies. Ze ja. zijn we allemaal gek geworden. Gewoon. Maar Wat ja, het schijnt dus... Uh, ze zijn dus uh, van plan om dus uh, ja, echt uh, iets te gaan doen de stem van Hollands Kroon, waar ook publiek bij is, is half januari gepland. Hè? Dus in het uh, oude gemeentehuis van Wieringenmeer en Wieringenwerf. Dat ja. is helemaal daar bovenin. Uh, ja, ik ben er wel eens geweest. Uh, ja, precies. Ja. Dus nou ja, de juristen gaan nu uitzoeken hoe dat kan worden opgetreden tegen het gebruik van de Voice of Holland. <laughs> ik ben echt wel benieuwd. Want, ik, want het is gewoon intern, weet je wel. Houd toch lekker op. Ja, maar is toch. Het is alleen een raadsvergadering. Ja, het mag natuurlijk niet via een radio uitgezonden worden. Hè? Want wij was uh, CFM, hebben wij natuurlijk ook... Uh, dat er uh, mensen hier bij de radio zitten en gemeenteraadsvergaderingen uitzenden. Maar ja, volgens mij is het ook weer zo... dat uh, er is nu ook een burgemeester wiens... wat was het nou? Wiens uh, nou? uh, functioneringsgesprek uh, uh, uitgelekt is. Oh. Dus dat was openbaar. Dat was een burgemeester, Bokstol heet hij, van Bokstel? Ja, Bo ja. ja ken uh, ja. maar. die, uh, die de, de, de, zijn uh, functioneringsgesprek is uh, verzonnen naar drie personen. En toch is het gelekt, hè. Dat hij niet goed functioneerde, et cetera. En uh, uh, dat hij uh, beter moest leren praten, beter luisteren. En uh, dan zie je de commentaar eronder. Want ik, ik, ben, uh, ik krijg automatisch digitaal het, het gemeentebestuur. Of, of zo, een van de blad. Ja. bestuur heet dat. Ja. Nou, en dan zie je de commentaar eronder. Van jou, dat wisten we al lang. Weet je. Ja, is niks ja, is het nieuws. Het is echt, uh, Nou, je zakt mijn broek ja. vanaf. Of ik schud het misschien gewoon helemaal uit. Nou, ja, uh. ik ben ook zo blij dat ze het van mij allemaal gel gelukkig niet willen weten. Nee, ik ben gelukkig wel niet zo interessant. Ik moet zeggen, mijn functioneringsgesprek, mijn papier kwam ik laatst weer tegen. Lag ook ergens op een stapel gewoon. Eh... Ja, daar moet je toch mee uitkijken. Ja, he? Het komt zo in krant. krant. Oh, man, is wel interessant om te lezen hoe ik functioneer. Ja, ja potverdoe is ik! Vandaag zit ook om half negen weer wat berichten uit de regio. En ook vandaag een groot stuk in de krant over de weerwarm van Borden. En dat levert de staat dan een hoop geld op. En nu starten we deze plaat gewoon weer even opnieuw. Want dat is natuurlijk belachelijk. Dus een nieuwe plaat, en die hoor je gewoon alle ruimte te geven van de hele wereld, namelijk. Met box twenty en gaat over de radio. En dat vinden wij als DJ leuk. Outside in America. Everybody's shows awakening up. The drinking coffee from a paper cup to the sound of the radio. And there's a broke down girl in the parking lot. Shaking off a dress with everything she's got last night. She started dancing and she couldn't stop. Until I came and it broke her heart. She's been up all night. so In a town with dreams don't fit. Hold our people, it's all we got We feel it in our hearts for sure Like a song Never gonna get it and she's never gonna live that way He says, oh my God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 The something's changing, changing, changing. So I kiss goodbye to every little house today. Jane Burke en Two Fingers Ja, heb je ze alle, allemaal nog, je vingers Ja, ik lees vandaag net in de Kraltsbeer En zich vuurwerk, letsel Komt vooral door het illegale vuurwerk Natuurlijk van die, van die bommen gewoon Dat je denkt van, wauw man echt, Ik voel me gewoon helemaal heen en weer trillen gewoon en uh, ja, meer ernstige uh, gevallen. Ze hebben nu echt al een flinke operatie gedaan. En uh, Het maf is wat het een minder oogletsel is. En oorletsel, want en oorletsel, dat oorletsel. moet toch volgens mij ook wel een beetje komen. Ja, dat zou dan weer meer moeten zijn, omdat het zwaarder wordt. Maar meer, uh, minder oogletsel, omdat mensen allemaal van die brillen droegen natuurlijk. De uh, keuren, hè? Beste wensen. Ja, ja, ja, de beste wensen. Even een leuk sportje uit het verleden. Komt u op de operatietafel. Dan weten we nou hoe de patiënt eruit zag voor het oh. Ja. oh, wat erg. Oh. Ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Dus even kijken <laughs> of ik nog iets leuks van kan maken. Ja. Heb je nog uh, wensen? Heeft u oh, nog een foto? Dan kan <laughs> ik misschien nog een beetje reconstrueren. Ja, dat klopt. Ik werd erbij geleverd. Nou, wat denk je hiervan? Er is uh, in, uh, in een restaurant in Grantham in Engeland. Ja? Daar worden, wordt dus een uh, curryschotel, <laughs> curryschotel verkocht. Ja? En die heet The Widower. Dus dat betekent Oeh. al dat je hier, uh, als je dat eet ben je echt een kerel, maar uh, waarschijnlijk wordt je vrouw dan een weduwe. Eerder hadden we al, uh, er was een Bindi restaurant, ja? en uh, er is een curryschotel, maar normaal gesproken is het gerecht veel te heet, ja? en uh, Ian ja, Rothwald die vindt het wel lekker en uh, hij heeft alleen maar hallucinaties gehad door het, uh, door het gerecht. De man heeft het kipgerecht besteld, omdat de curry zo heet is, dragen de koks tijdens het bereiden een beschermingsbril en een gezichtsmasker. Nee. Dus het brandt zo je huiden of zo. Zijn er geen De <laughs> het is gewoon belachelijk dat dit verkocht wordt. De gewoon. curry is gewoon heter dan pepperspray. En niet ja. gerecht besteld, krijgt er een gezondheidswaarschuwing bij. Ja. En na het tekenen van een schriftelijke akkoordverklaring. Oh, heel belangrijk. Gewoon Dr. Rothwell aan zijn maaltijd. De tranen liepen over zijn wangen. Maar ja. hij, het is hem gelukkig om het bord leeg te eten. En uh, ja, de meeste mensen geven dus op na zeven happen. Ze gaan zweten, huilen, overgeven. En ze hebben zelfs al een keer een ambulance gebeld. Al dus oh, de kok ja, ja, ja. van het restaurant. Nou, ja. Hij heeft dus een certificaat uh, uitgereikt gekregen. Ja. En ik, ik denk echt van, als dat dus inderdaad zo erg is dat het uh, in, je huid, in je huid brandt of zo. Volgens mij moet je dan wel uh, heel goede maagzappen hebben. En in je mond dat, het, dat je niet gewoon uh, al je papillen weg zijn. Dat je nooit wat proeft. Dat was een... Nou, ja, niet ja Reken maar in, dat het hoor. daar beneden ook wel heel ernstig er weer uitkomt. Oh. Want ze hebben niet voor niks dat net van die flessen water he, in India en zo bij het toilet. Het is toch te bizar verwoord. Om, om bizarre te blussen. Het nou ja, nou ja, ah. ah. moet allemaal kunnen. Ik heb al, als ik een okay. klein beetje te veel zout met mijn patat heb, heb ik s'avonds al spierpijn. Dus jij hier, krijgt hier op al maagpijn als je dit al ziet. Dus dit, hier krijg heel ik hart. gewoon al, hier moet ik al vooruit kunnen, niet te de luizen. Anders kan ik vanavond Ach. ook niet slapen, gewoon bij de dan. Oh, mama. Het schijnt ook dat ik een beetje hypochonderig ben. Dat, dat, dat, dat, dat, ja, nou, dat hadden we al in de gaten hoor. Ja. Nou, ja. verder uh, ontzettend gelachen, natuurlijk. Heb je ook taakstraf gehad of niet? Het schijnt nee. echt een, een uitje te zijn, gewoon. Oh, leuk! Ja, het is gewoon echt als je je zeg maar. Ik mis... wil wel een dagje naar asiel werken, hoor. Nou, we hoorden vandaag. Uh, op, nee, ik hoorde gisteren op de radio over, over mensen die taakstraf hadden gehad. Die waren gewoon. Uh, ja, die hadden wat gepikt of de extra vuurwerk. Of hadden, waren vervelend geweest tegen hulpverleners. Die werden dan op taakstraf gezet. Die mochten de volgende dag opruimen. En zegt die ene Ja, nou, ik sta altijd heel positief in het leven. Ik vond, vond het heel leuk dat ik het samen met mijn vriendin mocht doen. Ja. Dat is wel gezellig, hè? Nou, er kwam zo half het gesprek in bij op radio. En ik dacht, gaat dit nou over een dagje uit of gaat dit over een taakstraf? Nee, dames en heren, het ging over een taakstraf. Wat had ze nou gedaan, eigenlijk? Ja, was, was het stout waren, geweest? Ja, ze hadden een, een boek gestolen bij de Efteling of zoiets. Ze hadden de, de, de kasten zich gauw niet gezien en zo. En ze hadden iemand beledigd en zo. Ze waren een beetje op standen geweest. Maar verder maakt het allemaal niet uit. Ik sta positief in het leven. Ja, die ging natuurlijk nu zo van, ik ga nu doen, uh, alles uh, leuk doen. En het is zo enig allemaal, haar naar achter gooien. Van, ja, ik snap het ook allemaal niet Helemaal. Nee, ik heb het helemaal niet begrepen ook Ja, gewoon. maar jij nu het zegt, ja. ik vond het erg leuk allemaal. Ja, die taakstraf. Uh, ja. Kan ik er volgend jaar weer voor intekenen teken voor zo'n taakstraf? Ja, kan ik kan misschien als dus vrijwilliger werken bij Halt. Ja, dat is ja, leuk. ben werk wel allemaal leuk. wel het aanpakken gewoon. Ja, en, uh, ja precies. En op ons cultuur. Ja, rekenen. precies. Dat vind ik Maximaal goed om te horen op stelten. Om oh. Oh. Maximaal om te steunen en dan echt... Uh, ja, zo'n gevoel hey. krijg ik wel een beetje. Ja. Uh, Waar eindigt dit, dames en heren? Nou zit ze alweer te praten over super speciaal snelrecht. Ja, Pipe Dream van Solo Silent, ken of van Runaway Train met het uh, filmclipje, videoclipje erbij met al die kinderen erin en zo. Oh, oh, oh, oh. En een grappige nieuwe cd'tje, uh, op de voorkant zat een fiets. Je denkt echt dat het een Nederlands product hey, is. Hé landen, kom eens hey. voor die fiets af. Ah nee, ze zit Wat nog wel nog, nog niet meer op de fiets. Ze zit hier lang alweer achter de We microfoon. Nou, al binnen hoor. Hij ah, ze is al lang al binnen. Het is weer tijd voor Zandvoortse berichten. Wat is het zeker? Start hier een muziekje. <laughs> Ja. ja, ik had een berichtje. Uh, de de Nieuwjaarsduik is weer geweest. Wie de wat? De Nieuwjaarsduik. Oh, ja, natuurlijk. De 53e editie al. Ja. Editio. En uh, hij was weer groter en gezelliger. En niet zo koud als twee jaar geleden. En er waren circa 2800 deelnemers in het water. En ongeveer 12.000 toeschouwers. De organisator Mido Gerritsen komt tevreden zijn met de grote belangstelling. En er zijn foto's van de Nieuwjaarsduik te vinden op de website van Rob Bossing. Rob met een B, Bosing. Leuk filmpje. Zicht op Zandvoort en Michel van Bergen. Uh, uh, Michel, als je weer filmt. Wat meer mooie meiden. Ja. En dan zag je op een gegeven moment ook, uh, op zo'n filmpje had ik dus gekeken, die had Rob Bossing volgens mij gemaakt. En ja? dan zie je van, meisjes van, nou dat ze aan het poseren zijn voor een foto, moet ze in het water liggen, op, een, uh, ja. uh, op het elleboogjes leunend zo, ja. van ja. nou, Dat werd dan gewoon gefilmd, maar ja, er zijn er waarschijnlijk ook foto's van gemaakt. Natuurlijk. Maar het water is best wel frisjes hoor. Oeh, echt uh, respect voor die mensen die echt te water zijn geranderd. Ik ga het nooit doen. Doe het zo voor. Oh wacht, ik heb... Uh, ja, precies. Nog wat politieberichten namelijk. Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig aanrijden in, in Vijf Huizen. De vrouw, de vrouw reed rond 6 uur over de A205 richting de A9. Dus de onbekende oorzaak met de auto uitbrak. En de, de vangrail raakte en over de kop sloeg. En op vier wielen weer tot stilstand kwam. Oké. Okay. Hartstikke idee. Ik heb er nog een politiebericht. Lichte verwonding heeft ze trouwens overgehouden. Oh. Dat is, het valt mee, maar toch even in shock, hè? Ja. De voorgever van een kapperszaak aan de tolweg in Zandvoort is donderdagnacht vernield door zwaar vuurwerk, jawel. Wel. Politieagenten troffen na een melding een kapotte voorruit aan... en een gedeeltelijk vernielde voordeur. De oorzaak dus zwaar vuurwerk. Het staat al in de kop. Gespecialiseerd bedrijf heeft de voorgevel in de loop van de nacht met houten planken afgedicht. politie is op zoek naar getuigen. Misschien zijn ze er inmiddels. Maar als je misschien iets gezien hebt... gehoord heb je het waarschijnlijk zeker... Uh, bel dan naar 0900 8844... Dus okay. als je het gehoord hebt hoef je niet te zeggen, nee? maar als je echt gezien hebt wie het was en uh, eventueel signalementjes en uh, exact de tijd, da, da. Huh? ja, ja, goed, ja, precies, is goed. Verzekering dekt de schade. Reken maar uit die weer flink wat. Uh gebeld is. Dat denk ik ook wel. Goed, nog even de politie op zoek naar getuigen van een gewelddadige beroving tijdens de jaarwisseling van plaats in Heemstede. Een 15-jarige jongen uit Bennebroek werd daarbij uh, was zijn mobiele telefoon beroofd. De jongen fietste in de nacht van maandag op dinsdag rond uh, drie uur over de geel verdreven in Heemstede in de richting van Bennebroek toen hij door drie jongens werd aangehouden. Die was uh, ter hoogte van een bushokje. De drie bedreigden hem, sloegen hem, waarna ze de telefoon de jongen afpakte en drietal ging er vervolgens vandoor richting uh, de Merwenlaan en de drie daders hebben een capuchon over hun hoofd en waar ze doen, is niet herkenbaar. De politie is op zoek naar getuigen. Drie uur s nachts, Benebroek, ja. Bennenbroek, ja. ja. Nee, dat was ik niet. Denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het, het is sterkte. Is... achter drie ja. jongens voor een mobiele telefoon. Nee, kom op, nou. Maar goed, die mobiele telefoon. Dat is echt uh, het leven voor zo'n jongen. Dat is, ja. Het schijnt ook wel dat mobiele telefoons ook nu het meeste gejat worden tegenwoordig, want de mensen hebben geen cash meer bij zich. En die telefoons nee. is uh, vrij makkelijk te jatten, want je ziet gelijk waar ze, ze hebben ze de hele tijd in hun hand of in hun zak, dus je ziet waar ze zitten. Ja. Kijk uit! Je, je, dus in ja. je zak, je hebt dat ding dan in je zak, je hebt altijd in je linkerhand, dan kan je in je rechterhand er altijd mee aan het werk. Je, gaat, je moet dat ding altijd vasthouden. Ja, maar als is een beetje fresjes is. Frisjes! Ja, dan krijg je een handen Nee, je handschoenen aan. Oh, misschien krijg je wel straks van die handschoenen waar je hem dan in kan bedden, zo, weet je wel, heb je een handschoen. Ik heb het idee dat die binnenkort gewoon in je, in je, aan, je, aan je mouw wordt vastgemaakt. Dat die gewoon. Op de Buitenkant van je handen kan je aan binnenkant van je hand even, even goed nog blijven doen. Oh, dan, en dan kan je goed even goed idee. zo werken en dan blijven typen op ah, je okay. linkerhand zo. Nou, Ik vind dat de oplossing. Ja, ah, was dat het? Dat was het. Was dat alweer? Ja, Tot Zover het nieuws uit. Ik ben helemaal verbaasd gewoon. Hartstikke idee. Nou, volgende uur hebben wij nog meer. En natuurlijk een greep uit al die berichten die ons bereiken. Wat hebben we hier? Jawel. Uh, Aerosmith, sorry. We love the slippery slope. And all the others I'm hanging with. I never gave me a too much rope. And then one day she came to me. Love at first I had to choose I love her wild, my mountain child And that's just how she goes And here she comes Hey, I can't stop loving you Cause it's all I wanna do Yeah, the world needs more Was dat dan weer die ongelooflijke... Nee, dat valt best mee hè? Aerosmith, een nieuwe single, met die ontzettend mooie, aantrekkelijke Carrie Underwood. Meegedaan met de Sound Mix Show of zo, Of geloof ik, ja. Style Make. Oh nee, het zijn echt hele oude programma's hè. Ja, ik word ook wat ouder. Ik had toch zo'n gek CD's gekocht in Tunesië. En er ja? staat dan ook een hele wilde gitaarsolo. En dan krijg je uiteindelijk van... Is dat niet Hotel California van de Eagles? Ja. Maar dan ook... Dus daar doet me dit een beetje aan denken. Maar dan is dan met zo'n concert krijg je zo'n enorme lange intro, dat duurt yeah. natuurlijk heel lang voor door doorhebben welke plaat het bij hoort, weet je wel. Dat is wel, wel grappig. Oké, okay. nou ik, uh, met de auto nieuw was ik bij mijn schoonzus en uh, die hadden de hele tijd zoiets van, oh wat voor muziek zullen we opzetten. En nou, ik zeg, nou doen we gewoon even een beetje een zo dus gewoon even een beetje een beetje hippe muziek. Ja, laten we de top 2000 doen. Mijn god, het laatste half uur van de top 2000 Leek al of er mensen dood waren gegaan Wat een zware kost, Pink Floyd Nou, ik vind hem best leuk, maar niet op oud en nieuw Daar nee. word vooral niet vrolijk van De Eagles, Bohemidie, die. Nou, nou, noem het allemaal Hotel California Wat een meuk gewoon Om oh, maar uh, depressief van te ja, 70, gewoon. Ja, uh, 70 uh, Hoe noem je dat? Uh, muziek om uh, wiet op te roken, weet je wel zo Nou, bij je... Pink Floyd heb ik dat wel Maar die andere platen, daar, Mijn god zeg Echte 50 plussers die dat al leuk vinden ofzo. Nou, ja, dat ja. is het. En die stemmen allemaal. Ja. Die hebben een computer. <lacht> ik ben dan ook tegen de 50. Heb je gestemd vooral. eigenlijk? De Top 2000? Ja? Nee, dat doe ik niet aan mee. Ja, dan moet je ook geen commentaar hebben. Nee, dat is wel. Je hebt gelijk. Maar ik ja. luister er ook gewoon helemaal niet aan. Ik word alleen wel gedwongen door anderen om er dan toch weer naar te luisteren. Ja. Ik denk altijd... Zo uh, so, gaat de stekker eruit. Dat denk ik altijd. Nee. Ja, uh. Oké, okay, uh, ja, iets anders? Nou Zo? ja, de postcode kan je en dat soort dingen meer. Ah. Heb je nog wat gewonnen? Ik heb uh, niet meegedaan. Ik okay. trap er af en toe wel weer in dat ze denken: ik heb 20 euro gewonnen. En dan kras ik dat en dan ga ik Google. En voor je weet, oh, ik kan 20 euro winnen, maar dan moet ik eerst weer een lot kopen. Ja, ben ik er weer. Zal ben ik er weer ter... in getrapt? Ja, Doe ja. het ja, nou ja. niet stom. Ja, inderdaad. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel uh, dat ze bij mij van de. Is dat niet de staatsloterij dat ze dan zeggen: van nou je hebt dit jaar zoveel gewonnen? Yeah. Want we konden het dan niet uit laten betalen, want dan kon je het gebruiken voor een doel. Dus ik had een doel: een leuk appartementje aan zee. Maar dat heb ik niet gehaald. Dat was 44 euro in totaal van het hele jaar. Oh, okay. En hoeveel heb ik wel niet betaald? 12 keer 7,5. Volgens mij ben ik er niet goed uitgekomen. Nee. Maar Peter en Jeannette uit Nune, nou vertel. die wonen al 18 jaar niet meer in de wijk. Waar de postcode kan je van de postcode loterij viel, maar ze hebben toch prijs. Hoe kan dat nou? Nou ja, ze hebben al die jaren wel een lot gekocht, ik wist niet dat het kon. Met de postcode van hun oude huis aan de Gelakka. Oh. Want ze zeggen ook van, ja, onze kinderen zijn daar geboren. We hebben goede herinneringen aan die wijk. Ze wisten gewoon dat het zou gaan vallen. Ja. Hoeveel, op, hoeveel voor geld? 750.000 euro. Hé, hey, dat is toch wel de moeite. Beste kijkbuiskinderen. Zij maar heeft stel plan, kan het nog, Ja. Het stel kan het nog amper bevatten. En blijft er nuchter onder. En aan dure spullen kopen of een dikke auto wordt niet gedacht. Wel komt er een nieuw bankstel in huis. En verder komt dat geld met drie studerende kinderen erg goed van pas. Ja, kom. Er, kan er wel zal één hij, autootje af. Zal hij ook hier voor de deur staan? Nee, dat denk ik niet. Gaston of zo? Gaston. Oh, ik, word zo ik word zo. Ja, ja hij is irritantisch, irritant, is hij? Irritant, maar ook hoe je praat en hoe, hoe je loopt, hè? Hij zit ook uit veel te grote matisch. En dan loopt hij al zo een beetje zo quasi-interessant. Ja. En ik al die Nederlanders die die laatste gedrok allemaal bij, bij in. Nou goed, ik geloof in Nederland is ook een van de straat. heeft de postcode-loterij gevallen. En ik geloof de, de ene die had gewonnen, die had een miljoen gewonnen. en die ging binnen, binnenkort bijna dood. En de andere had hem bijna gewonnen. en die kon het geld wel weer goed gebruiken. Allemaal van die drama-verhalen, weet je. Die, je moet ook wel met de hele straat meedoen. Want als je een keer wel valt en je bent er niet bij. Dan word je met een nek aangekeken. Dan word je gewoon echt het kneusje van de straat. En de afgelopen week stond er nog een bericht in de krant. In Amsterdam gebeurde dat. Henk Kampf. Kajamf. Ja Kampf. Was zijn papier aan het opruimen. En dan gooi je het in een papierbak. Heel netjes. Ja. 76, Een zo zo'n man van de oude stempel. Die denkt van, dat de moet in een papierbak. En ik gooi geen vuurwerk bij maar Ik doe het gewoon in een papierbak. En hij wist, zijn, dat staatslot had hij ergens gedaan. Een gegeven moment, hij kijkt nog tussen zijn papieren. En voordat hij het eigenlijk in de gaten hebt, laat hij die papieren uh, vallen. En zit daar zijn staatslot in. Hij denkt bij zichzelf, die moet ik wel terug hebben. Dus is, uiteindelijk heeft hij een sleutel gehaald die op zo'n zo bak past. Ja. Is in die bak geklommen. Is daar gaan zoeken. Kreeg weer een papieren over zich over heen. Zich heen. Ja. dat iemand in. even in gaat plassen. Dat klopt zo. Over staatslot. Ik zal even helpen, man. Gek, idioot. Dus uiteindelijk uh, heeft hij daar een half uur in staan, uh, staan zoeken. Niks kunnen vinden. Geef. Ik denk, nou, nou wil ik er wel weer uit. Ja, slim. En uiteindelijk uh, is dat lukte nog niet. Er kwamen mensen in de buurt, die zagen wel wat handen uitsteken. Die hebben de politie <lacht> erbij gehaald. De brandweer is erbij gehaald. En uiteindelijk uh, is hij eruit geklommen, maar ja, hij is een staatslot. Niet gevonden. En wat, uh, wist hij zeker dat er wat op viel? Of dat wist hij ook niet dat eigenlijk? Dat wist hij niet. Oh. Nee. Een toestanden, ja, is, hè? Ja, dan, dan heb ik wel zoiets. Dan, dat, dan krijg ik wel weer het gevoel, dan wil ik hem ook hebben. Ja. Dan, ja. dan is het gewoon een soort trots. Denk dan, ik, moet, ik, zo, dan moet er zo, een, zo, een prijs op zo, zijn. Ik krijg ook gewoon, maakt niet uit waar ik doorheen moet. Ik, krijg, ik ga dat staatslot er gewoon uit, uit, uit verhalen. Uiteindelijk ja. is het niet gelukt. En vind ik wel van de staatsloterij dat ze in ieder geval dat ze z'n lot moeten vergoeden. Nou, dat zie je dat hij gewoon een, uh, een lot krijgt. Dat heeft Eentje. hij ook. Gekregen. Ja, ik... gekregen. Gekregen kaartje. is wel weer. Wat hè? een goedheid weer. Wat een goedheid. Oh ja, wacht, dit moet ik even inleiden. Als dan denk, je wel wat voor meuk krijg, ik nou weer voorgeschoteld. Af en toe zoek ik weer eens iets op en dan moet je even door het begin heen. Dit heeft of Montreal en het heet Tenderfax. Muziek voor je kiezen krijgen. je krijgt nou, Ik weet niet of ik er aan het toe ben Maar het is, ik vind het leuk Of Montreal, niks te maken met Miss Montreal Echt niet, deze band bestaat veel langer En uh, dit is uit het laatste cdje die afgelopen oktober uitgekomen is En uh, vooral het beginnetje, denk je van Waar ben ik nou in mijn land geraakt Dit heet de Tenderfax En je gaat meer van zo horen Dat kan ik je toch wel vertellen Het heeft iets nou, hangen in de jaren zeventig Blijkt lijkt ook een bepaalde bandje Maar kan het je gewoon plaatsen Maakt me allemaal geen ruk uit Ik vind het gewoon leuk ik vind het gewoon leuk zeg. Precies. Nou. Het schijnt trouwens dat in uh, China ja? duizenden stelletjes in de rij hebben gestaan voor uh, het kantoor van de burgerstand, stand. Want ze hoopten dat trouwen op 4 januari hun eeuwige liefde zou brengen. Jawel. Die datum klinkt in het man-de-rij Chinees namelijk hetzelfde als ik zal mijn leven lang van jou houden. Uh -huh. Dus als je dus 4 januari 2012 zegt of zo in het Mandarijns, yeah. dan klinkt het ook een beetje als van ik zal mijn leven lang van jou houden. Alleen al in Peking hebben minstens 10.000 paren een afspraak gemaakt om in het huwelijksbootje te stappen. Yeah. Velen kwamen ook nog eens opdragen zonder dat ze een datum hadden geprikt. Blijkbaar is het zo gepiept. En op 12-12-12 de Chinezen ook al vervangen de trouwkors, want zo'n driedubbele datum zou geluk brengen. En deze specifieke datum klinkt bovendien hetzelfde als zal houden. Wat een idiote onzin allemaal. Er, nou, nou heb ik alweer zo van denk ik houden. En waarschijnlijk klinkt 2012 hetzelfde als houden. Hè? Want de datum is anders. Dus alleen zal houden is dan 12, 12, 12. En ik zal mijn leven lang van jou houden. Dat is dan 4, 1, 13. Nou hoe vind je die? Uh, ja. Ben je kwijt hè? Ik, uh, ben je kwijt. We hebben heel veel woorden achter elkaar. Het zal. Heel veel bijgeloof. Ja. En uh, niks over het geld. Dan haak ik af. Dat ging concreet. zijn allemaal. Ja, goed. Ja, ik heb toch wel iets over een, soort, een soorten met van geld. Maar had jij zelf niet iets, toch? Nee? Ja, iets over geld? Uh, nee, ik heb niks over geld. Nee, maar ik misschien. Uh, ja, ik, ik ga gewoon wel door hoor. Ja, het ja, Precies, ja, nou, nou, het is ook. heel leuk. Er is een man in Los Angeles. En uh, die heet Tony Tolberg. Hij zegt, je hoeft niet heel rijk te zijn om mensen te helpen. Je kan overal iets goeds doen met wat je ook maar doet. En hij heeft een huis waar hij mensen mee kan helpen. Want de advocaat ontmoette een familie in het huis in Los Angeles. En ze vertelden dat er een man was die zijn huis voor een jaar wilde doneren. Ze had zo van, nou dat zal wel. Maar ze woonden in het huis met drie van de kinderen. De oudste zoon was de auto om ook te mogen wonen. En uh, nu heeft die man gewoon gezegd, van nou jullie mogen een jaar in mijn huis wonen. Nou, het is gewoon geweldig. Want uh, hij zegt ook, met liefde geven creëert meer liefde. En hij zegt ook, ik denk dat als we meer van dit soort verhalen delen, over goede dingen in plaats van over slechte dingen, dat de wereld een better place wordt. Het lijkt Michael Jackson wel, zeg. Oh. Hij gaat zelf weer bij zijn ouders wonen. Zijn moeder is daar blij mee. Ik kan me niet voorstellen. <laughs> hij doet het met een hele goede reden, zegt zo. Ja, het is een slechte benen. Oh, ik vind ik. het wel weer een truc om weer thuis te gaan wonen, hoor. Oh, ja, dat van, Mam, goed. ik ben zo goed. Ik kom weer bij je wonen. Ik sta niet hier in je tuin erin volgens mij. Nou, als ze het toch over olifant hebben. Ja, Brigitte Bordeaux. Die is ja. ontzettend boos op uh, de, de, de, de vrouw. Of de vrouw. De Franse... Uh, Franse... Eh? De Franse president, van namelijk die laat binnenkort baby olifantjes uh, in de dierentuin Lyon uh, uh, inslapen. Omdat ze nam tuberculoos hebben. En zei zoiets, dat is toch belachelijk voor wonen, toch in Zwitserland in een berg? Ja, in een nou, berg. Ja, die, die, die schrijft zoiets van dat moet je gewoon niet doen. Dat is toch belachelijk, gewoon omdat ze tuberculoos hebben, gaan laat je ze inslapen. Dus nu heeft Poetin al gezegd van nou, ik heb natuurlijk uh, pas geleden die, uh, die uh, acteur heb ik uh, al een. Uh, een visum gegeven. er is eigenlijk al uh, rust Rus geworden. Jij mag ook wel rust worden. Dus nu zegt de Bardot. Nou, misschien vind ik het wel een goed idee. Om gewoon een deurzin te worden. Dan keer ik gewoon de Franse... Uh, de, de, de, de, de Frankrijk de rug toe. Dus dat, daar zit ze over na te denken. Ja. Om dat te doen om een statement te maken. Want zij is natuurlijk ook erg voor de dieren. Hè, die dus dat dat is er wel, uh, je moet wel zorgen dat je een beetje in Zuid-Rusland woont. Hè? Een beetje aan de... Is het de Kaspische Zee of weet ik van wat... ...maar dat je het gewoon niet zo koud hebt? Niet in Siberia gaan wonen. Uh. Nee, ik heb het over Gerard uh, Depardieu. Depardieu. Ja, die is natuurlijk... Jij Depardieu. hebt uh, gekozen uh, om het geld een beetje bij elkaar te houden... ...in plaats van extra plastic Dan denk nou, ik ga gewoon in Rusland wonen. Ja. Nou, goed bekeken. Ja, waarom niet? Waarom zou je dat niet doen? Nou, zo steun zetten. je de Oostbloklanden een beetje. <laughs> ja. Toch? Dat is ja. eigenlijk een soort ontwikkelings... Uh, oh, ja, zeggen. nee, zo zie ik het ook. van. Ja. Nou, uh, straks nog meer weet weetjes... Ik zit even te kijken op mijn lijstje waar we ook weer zijn gebleven. Dat is Kid Harpoon. Stealing Cars. I'm throwing stones, just to get you all alone. I want to take you driving around. So come on, open a window for me. I love it when it's late, and the whole city is asleep. Creeping In a shadow of a town Stealing cars van Kit Haboem blijft een leuk plaatje. Wacht even hoor. Kijk, het lukt. Nee, toch maar op de fiets, misschien is dat handiger. Hé, hey, pas op. Nou, kan ik ook weer wegbrengen. Ik heb pas alleen toch verteld dat ik mijn auto had weggebracht met sneeuw op het dak, of niet? Ja, vertel is, uh... Ik weet niet of ik het nou in de uitzending heb verteld, maar goed. Ja. Ik vertel het gewoon nog een keer. Ik had, mijn auto was al een beetje slecht. Uh, hij zag er niet zo goed meer uit. En mijn uh, vrouw die had zoiets. we moeten hem eigenlijk gaan inruilen. Misschien kunnen we gewoon wat voor krijgen bij zo'n zo uh, sloper, weet je? Ja. Dus wij heen uh, er lag sneeuw op het dak, sneeuw op de motorkap. En mijn vrouw had hem ooit heel netjes gerold. Dat zag er heel netjes uit. Mm -hmm. En je dacht, van, nou, best aardig voor een uh, amateur. Iedereen uh, zat er ook naar te kijken, want we wonen namelijk nou één hoog. Dus je keek altijd op die auto. En je dacht, ja, mm -hmm. Dus je ging even naar die sloper, toen Ik keek zo, schoof een klein beetje van het dak weg. En zei, oh ja, het dak gerold. Nee, 750 euro. Nou, ja. Dat vind ik wel uh, heel weinig geld voor een auto. We willen toch 1500 euro? Nee, mevrouw. Misschien kan je het nog verderop even proberen. Omdat het niet industrietrein Ja, zeggen we bellen. Jullie bellen elkaar altijd. Weet je wel? Prijsafspraken maken jullie. Dat mag allemaal ja, niet. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus wij toch even doorgereden. Het werd al wat donker. Het was half vijf. Het was wel redelijk donker. Dus wij zo zo we bellen aan bij zo'n uh, man. Die zegt: Nou ja, wij uh, willen onze auto te kopen. Oh, wat wil je ervoor hebben? Uh, 1500 euro. Mag ik even een rondje rijden? Geen punt. Wij, uh, wij een, een, een rondje rijden. Ja, ja, toen start hij nu wel. Ja, echt wel. Een rondje blijft een tijdje weg. En hij zegt: Ja, rijdt wel lekker. Wat wil je ervoor hebben? 1500 euro. Nou, dat vind ik te gek. 1000 euro. Hé, hey, 750 okay. euro in de pocket. Wij bleven even stil, zoals het hoort bij onderhandelen. Even stil. Uh... Nou, 1100 euro. Yes! Verkocht, verkocht. Kijk. Maar toen moesten we de volgende dag terug. En toen was de sneeuw van het dak afgesmolten, bijna. Dat is als Als dat nu normaal weer lukt. En ja. uiteindelijk, het lukte. Hadden ze keken er niet eens, er niet eens mee naar. Ze keken er niet eens naar. Ze nemen. keken er wezen, waar die oude gaan gewoon een Pol of zo heeft ze gewoon cash oh, kijk, ze gewoon kersje geld? Gewoon kersje. Had je geen idee? En meenemen in die op. Was het wel echt? Had je zo'n uh, verificatie ja, nee, zo uh, een dingetje al bij om te, te kijken of dat was het geld? voor water was, Maar ik was gewoon klaar met die auto. Hij reed toch hartstikke lekker, maar ja, met een gerold dak. Dat, uh, ja, ja, dat toch stond dat niet, hè? ik als bekende Nederlander, ben ik natuurlijk wel knapjes bijrijden. Hij had in ieder geval een bekende Zandvoort. Ja, nou leek het alsof ik, aangereden was. Oké, lees op Radio. Het is vijf minuten voor negen. En dan gaan, we, gaan we naar het nieuws al of doen? Nee, we doen nog even iets. Oeh, nou, dan heb ik nog wel wat hoor. Er is een Slovaak ja? die was 19 jaar geleden officieel doodverklaard. Want uh, ja, hij was uh, in, op een toch gegaan in de Tatra-gebergte, weet je wel. Ja? En na een maandenlange zoektocht kreeg zijn echtgenoot Renate van de autoriteiten te horen dat de vermiste Igor vermoedelijk was overleden. En hij is officieel doodverklaard. ja, ja begin december werd Igor evenwel aangetroffen in een thuis voor daklozen in Praag. Ja? Dat gebeurde tijdens een routinecontrole naar de identiteit van een vermist persoon. En nou, zijn vrouw wordt op de hoogte gebracht, maar ze weigert überhaupt nog iets met haar echtgenoot te maken te hebben. Goed, maar ze zegt al van hoe kan ik hem nou na al die tijd opnieuw in de armen sluiten? Onze twee kinderen hebben een nieuwe vader en ik heb een nieuwe echtgenoot. Ja, dat is ja, klaar. 1993, dat is wel lang ja, geleden. Wegwezen, man. Ik heb hier zwart op wit dat je gewoon dood bent. Ik zal me best wel, maar ik heb het hier zwart op wit en ik wil niet je weghalen. Ik heb een nieuw leven opgestart. Ja, het is gewoon jammer, joh. En het huis is voor mij gewoon nu. Oh, nou, gaat vrienden weer. van de familie Nee er staat hier dat ze. Okay. Dat ben ik weer redden, Hebert. Maar ja. volgens vrienden van de familie kon Igor destijds de verantwoordelijkheid voor zijn vrouw en twee kinderen niet aan. Oh, en hij zou op... geprobeerd hebben om een nieuw leven te beginnen. En nu dat niet is gelukt, probeert hij weer aan te, aan te kloppen, daar, weet je nou, ja. ja, Te vergeefs is hè? Ik snap het ja, natuurlijk. Ja, Ga maar wel weer op die, ver... die bergtop zit jongen. Zit... Ja, mevrouw, het wordt me even te veel. Kies even voor mezelf. Dat was in de jaren negentig. Zo hip om nou, dat ja, te zeggen. 19 jaar lang, vind ja. ik toch wel lang. Kies even voor mezelf. Kom even tot mezelf, Dan straks ja. ben ik alweer voor je. Ja. Nou, die kan je echt. Ja. Plak ze maar achter het behang of zo, dan heb je niks aan dat soort mannen. Moet je mij horen. Ja. Moet je mij horen. Een man die nooit verantwoordelijkheden neemt. Nou, even... nou, volgens mij valt het wel mee, toch? Ja, dat valt ik hem al mee. Het uh, is Toepak bij het laatste plaatje voor 9 uur. Ik uh, was me eigenlijk alweer vergeten. Ik was er vroeger nogal al gek van. Nogal gek van, maar ik vond het nu weer op uh, internet. Op uh, iTunes. Hij heeft een nieuwe cd uit, die heet Potec. En daar even een remix van. Uh, dat is samen met uh, Ray La Montjana. En het heet Dislove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 This love is over This love is over This love is over This love is over God knows I tried You're satisfied In my baby think what you play So some Just like a child Just like a child you got to